10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een externe adviseur die de ICT-problemen bij de nationale politie moest oplossen... heeft voor twee jaar werk 1,3 miljoen euro gekregen. Dat is zo'n drie keer de balkenende norm. NRC Handelsblad schrijft dat minister Opstelt de toestemming gaf... voor de beloning van de consultant. Een topfunctionaris mag meer verdienen dan de balkenende norm... met toestemming van de ministerraad. En ook moet die beloning openbaar worden gemaakt. Maar tegen de NRC zegt het ministerie dat dat niet is gebeurd... omdat de ICT-consultant geen topfunctionaris is. Het winterweer in het oosten van de Verenigde Staten heeft deze week zeker 23 levens geëist. Volgens CNN waren er alleen al in de staat Tennessee 18 slachtoffers. De meeste doden vielen door verkeersongelukken, andere stierven door onderkoeling. Verder zitten duizenden huishoudens in Tennessee zonder stroom doordat er ijs op de stroomkabels is vastgevroren. Delen van de VS kampen al weken met sneeuwstormen en vrieskou. Op de Provinciale Weg N616 bij Erp in Noord-Brabant zijn gisteravond vier doden gevallen bij een eenzijdig autoongeluk. De auto met vier inzittenden reed tegen een boom. Drie mensen waren op slag dood. De vierde raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om vier jonge mannen. De Provinciale Weg bij Erp was de hele nacht afgesloten voor onderzoek. Bij een gevecht tussen politieagenten en Oeigoeren in het westen van China zijn 17 mensen omgekomen. De slachtoffers waren volgens de Chinese autoriteiten 9 Oeigoerse aanvallers, 4 politieagenten en 4 voorbijgangers. Bij een huiszoeking zouden de aanwezigen met messen en bijlen hebben ingestoken op een hoofdagent. Andere agenten vluchten naar het politiebureau, achtervolgd door de Oeigoeren. Bij het bureau opende de politie het vuur op de aanvallers. Het weer vanuit het westen en de buien. Vooral vanmiddag met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook zon. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. En vannacht mogelijk lichte vorst. Morgen vrijwel droog en flink wat zon bij 7 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. Van, van de ANWB.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 GFM. In 2015 al 25 jaar. Live. CCFM. Met. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. We kijken even naar buiten en houdt uh, regen. Daarom de groet aan Paulien. Onze vaste luisteraar die uh, dan eerst een kopje koffie getaal en terug naar bed gaat. Nou, Paulien, blijft He, hem maar, le blijft <laughs> er maar lekker in liggen vandaag. Goedemorgen Zandvoort, zaterdag 21 februari. Al bijna weer een tweede maand om van dit jaar. Ja, het gaat um, heel snel. Laan Leffers, die doet de techniek en de redactie. Fijn dat je er weer bent. Gert van Kuik heb ik al gezien. Die uh, heeft samen met jou de redactie ja. gedaan. Rutte, ja. goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben Zonneveld. En Gert van Kuik, ja, hij komt straks binnen. Want we hebben nog ergens anders over te spreken. Ja. Wat gaan we allemaal doen? We beginnen met Noortje. Noortje Oliemuller zit al voor ons. En we hebben het over het museumpodium en er is weer een heel leuk programma. Ja. Uh, daarna krijgen we, en dat gaat ook weer over het Zandhuis Museum. We hebben echt veel over het Zandhuis Museum vanochtend. Dat is wel, wel leuk. Uh, de erfgoedleerlijn Marion Bos gaat ons daar alles over vertellen. En wij eindigen het eerste uur met de nieuwe voorzitter D66, ons aller Gert van Kuik. Nou, we zullen hem wel even uh, interviewen deze keer, want uh, er is toch wat te vragen aan hem. Uh, Na het nieuws gaan we verder met de serie kandidaten uh, provinciale verkiezingen voor de Provinciale Staten. Anders Zandberg is kandidaat voor het CDA. en wil wel eens kijken wat uh, hij erover te zeggen heeft. 190 jaar reddingswezen in Zandvoort. Begonnen op de strandweg, dan naar de Zeestraat en nu terug op het plein hier schuin aan de overkant. Ja. Uh, Heinz Gaama gaat ons vertellen hoe, uh, hoe het loopt, hoe het zit en wat ze nog allemaal van plan zijn. En uh, Freek Veldwiets is onze laatste gast. En die gaat ons vertellen over oud-Zandvoorts Ja, dat is heel leuk. Dus ik ben uh, benieuwd wat het verschil is. Want ik heb wel een sloppieswandeling uh, thuis liggen. En ik uh, ben benieuwd wat de nieuwe route gaat worden. Het zijn hele leuke wandelingen. Kijk, Noor, Noortje die, uh, die ja. zit aan de overkant. Hè. Noor, welkom over het Goedemorgen. Muzie uh, uh, muziekpodium. Maar jij zegt, het zijn hele leuke wandelingen. Hele ik, leuke uh, wandelingen. Hij weet ontzettend ja. veel van Zandvoort. En ze zijn gratis. Oh, dat, dat is, is een... altijd al handig. <laughs> <Kijk>. <laughs> nou over, over gratis gesproken. Uh, wij hadden het net uh, in het voorsprekje even over gratis en betalen. Ja. Uh, als je naar de kroeg gaat om naar een aantal mensen te kijken. Dan uh, moet je de kroeg betalen. Ja. Dus eigenlijk maakt het niet uit. Als ze gewoon naar ons toekomen. Vrijdagavond de 27ste. <coughs> dan hebben wij. Daar gaan we het eens over hebben. Ja dan hebben wij violist Louis Schuurman. Uh, alias Papa, Papa Luigi. Maar oh, is hij beter bekend als Papa ja. Luigi. Papa Luigi, ja, ja. Saxophonist zanger Adam Spoor. En zangeres, gitariste Mirjam Ferrano. En wij zijn erg blij dat zij mee wil doen. We hadden eerst een andere optie, maar Cathy is uh, ziek ja. geworden. Mm -mm. Dus ik ben goede reuze benieuwd. En dat wordt volgens mij een spetterend optreden. Want ze doen alles uit hun eigen repertoire. Maar ze doen ook een uh, hele hoop samen. Is, is uh, ja. um, de beide heren, die ken ik redelijk goed. Ja. De, de zangeres niet. En ik ben ook zeer benieuwd uh, hoe zij uh, dat doet. Luigi en uh, Adam Spoor zijn mensen die spelen ook met een groep. Ja. En komen ze alleen? Of ze nemen komen ze alleen. een. alleen. Uh... Nee, ze komen alleen. Oké. Okay. Ze dus komen alleen. En Mirjam komt die alleen. Komt die speelt erbij. normaal gesproken ook in een combo. En ze speelt altijd een beetje Spaanse, Braziliaanse muziek. Ze mm -hmm. heeft een hele mooie stem. Mm -hmm. En uh, ik denk dat die drie wel bij elkaar passen. En uh, waar, waar komt zij vandaan? Speelt zij altijd alleen of ook in een groep? Nee, ze heeft ook een combo. Oh, ze heeft ook een combo. Dus okay, ze speelt yeah. ook, uh, ze heeft in verschillende combo's uh, gespeeld. Het is gewoon een gelegenheids. Uh, ja, dit is een Gaan zij samen spelen of gaan ja, ze apart ze gaan spelen? Samen. ze gaan ook samen oh, spelen. Okay. Ja, ja. ja. Oh, dus echt een, een gelegenheidstrio. En die, ja, ja. Uh, oh, leuk. Ja, dat ziet er. En dat kost dan, uh, omdat we het oh, net over ja, geld ja, hebben. Dat kost dan 10 euro. En dan krijg je een kopje koffie en een drankje. Zit erbij. En dan beginnen we om uh, 8 uur tot half 10. En de inloop is om half 8. Maar als mensen interesse hebben, dan kunnen ze zich van tevoren aanmelden. Is dat handig? Dat is wel handig, ja. ja want ik weet niet of het druk Moet je, uh, wordt. Heb je een maximum? Nou... Ja. Er is een maximum aan, uh, aan plaatsen, aan plaatsen ja. maar het zal gewoon als met. Nee, dat was de vorige keer met Ademspoor en met uh, Papalouitje en met Cathy was het zo. Toen stonden er 90 mensen. Zo. Ze konden er allemaal in. Maar niet iedereen kon zitten. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan nou wordt ja, het... Op een gegeven is het uh, natuurlijk ja. vol. Ja. ja, dan is het gewoon vol. Dan is het echt vol. Ja. Dus het is beter, even beter om uh, van tevoren kaartjes even te reserveren? reserveren, ja. Dat kan via museumapenstaartzandvoort.nl. Maar uh, kan je ook gewoon uh, vanmiddag even binnenlopen? Of morgen? Ja, volgens mij wel. We zijn thuis. open van uh, 1 tot uh, 5. Dus als je even naar binnen loopt, dan uh, wordt het, het opgeschreven. Uh, en ja. dan kan je, hoef je niet gelijk te betalen. Je kan alleen reserveren, mm -hmm. wordt je naam opgeschreven, telefoonnummer. En dan ja, uh, ja, nou, wordt nou, het apart gehouden. Wat kan jij ons uh, vertellen over uh, Mirjam? Mirjam, zij heeft uh, wat ik zelf van haar website, want ze is op dit moment nog op vakantie, ze komt vandaag terug. En wat ik van haar heb gezien is dat ze een conceptorium heeft gedaan. Daarbij is ze uh, uh, erg geïnteresseerd geraakt in de gitaar. Zij heeft, extra, ze heeft dus uh, gitaaropleiding gedaan. En toen is ze overgestapt op het uh, ja, Braziliaanse en de Spaanse muziek. En die combo die zij heeft, die speelt ook, zeg maar, uh, Spaanse muziek. Mm -hmm. En dat is... Uh... Is dat flamengo-achtig? Of... Nee. Nee, nee, niet helemaal. Wat Het is... Ja. Ja. Het is. Uh, God, ik heb één of twee nummers op uh, YouTube van uh, haar gehoord, want ze komt uit de koker van Adam. En Adam zegt, nou mm. dit mm. moeten we gewoon doen, want het is de buitenkant. Dus uh, uh, mocht je uh, Mirjam even van tevoren willen bekijken, dan kan het op YouTube. Je tikt haar naam in en dan. Je tikt haar naam in en uh, dan kan je dat doen. Mirjam Verano. Verano, Verano met een V. Het klinkt al Spaans. Ik ga, ik ga zeker vanmiddag even kijken, want ik vind het altijd wel grappig. Uh, zeker omdat jij zegt. En het is de een Zandvoortje. Ja. ja, ze woont oh. hier ook. Ja, ja. ja. ja is het is Misschien moeten we de eens uitnodigen om hier een uh, ja. stukje ja. te ja, spelen. Ja, misschien ja, misschien wel leuk om te doen een keertje. Ja. Lijkt, me, uh, lijkt me leuk. Heb jij. Uh, het uh, museum loopt al een tijdje. De, de avondoptredens. Ja. Ja. Gaat dat goed? Is het leuk? Ik vind dat het uh, goed loopt. We zijn dus veranderd van de zaterdagmiddag naar de vrijdagavond. Ja. En dat is op zich toch wel een grote verandering. En ik mag wel zeggen, wij mogen niet klagen wat betreft de belangstelling. De mensen blijven komen. Het is niet altijd super druk. We zitten op 25. Eén keer 35 geweest. Maar toch vind ik uh, dat het eigenlijk... Ja, het moet beter. Laat ik het zo stellen. We willen gewoon elke keer een volle, volle bak. Ja. Dat is gewoon altijd heel erg leuk. Maar die promotie, dat doen we via onze flyers. Mm -hmm. Via de radio. Via Facebook. En internet. En de regio wordt geïnformeerd. En de krant wordt geïnformeerd. Dus wij doen er genoeg aan. Maar wat ik wel merk is... als het geen Zandvoortse mensen zijn... dan wordt het een beetje stil. Niet echt stil, want er zijn wel liefhebbers voor bepaalde dingen. Maar als wij Fred Rozenhart hebben, ja, die hebben we weer raar. in maart. Ja. Dan ziet het ook voor Maar Er zijn heel veel mensen uit Haarlem. Ja. En daar hebben wij wel mee bereikt dat zij ontdekt hebben dat er een museum is in Zandvoort. Ja, dat is, dat is ook heel goed. En dat ja. is natuurlijk ook ja. heel belangrijk. Ja. Hebben wij, um, ik denk vorig jaar... of in, daar hebben we een keer gesproken... toen waren jullie nog smiddag bezig... Ja. over oproep aan uh, uh, jonge Zandvoortse artiesten. Ja. Wil je dat nog steeds? Omdat, nu, omdat je nou, nu naar de avond te gaan bent? Nou, we hebben nu... is het zo dat uh, van dat geld... wat wij nu vragen... Ja. daar is dus een bepaald gedeelte voor ons... omdat we koffie en thee doen. En de rest is voor de artiesten. Dus men verdient een beetje. Het is niet veel, maar men verdient er wel aan. En wat wij wel hebben is... dat wij in december een theaterkunst gaan doen. Een hele maand. Er wordt ruimte ingericht met plusjes, stoeltjes en een podium. En iedereen... Die zijn kunsten wil vertonen, maar dat is dan gewoon, gewoon gratis. Zo ja. kunnen mensen naar binnen van het museumtarief. Ja. en dan kunnen ze optreden. Dus dat is een. Wat ze een, willen, een maand lang. Ja. En ook de tentoonstelling die we dan hebben, die staat dan ook in het teken van theater en de kunst. Ah, dat is in, in december? Dat is december. Dat is nog lang geen december. Ja. Ja, ha, heb, heb, je, je je, heb je al in. iets wat je, uh, waar je denkt van nou daar moet je naartoe? Nou, alles, alles is alles. leuk. We hebben in maart hebben we, uh, Fred Rozenhart met Nu Even Wel. Dat is uh, de opposite van het vorige stuk, niet, he? Nu Even ja. Niet. Ja. Dit zijn twee dames die het spelen. Het is ook door Maria Goos uh, geschreven. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dan hebben we in april De Tranen van Mijn Vader. Dat is een uh, stuk over... Uh, nou ja, dat past in eind april, mei... Dus een, een Joods verhaal. Okay. Uh, dan krijgen we I Cantatori Allegri. Het van Jan-Peter Versteeg. Peter Versteeg. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee dat hij uh, mee ja. wil doen. Ja. En dan hebben we, want waar zitten we dan nu? En dan hebben we nog een keer een van Fred Roosenhart. Dat is dan Juni Chante. En dat is een. Die zijn een keer geweest en die hebben nu een, een nieuw programma. En dan ben ik bezig. September heb ik nog niet vol. Oktober heb ik waarschijnlijk wel nog iemand, maar dat weet ik nog niet zeker. En in de zomer. En ik krijg in november Dick Hoezee. Oh, dat is leuk. Dat is goed. Als ik of als, als Dick. Hij heeft zijn eigen programma. Ja, ja, ja, ja. Dus wat hij gaat doen, weet ik niet. Nee, nee, nee. Maar het nou, in is, in is interactief ja, met is de mensen ja. die er ja. zitten. In ieder geval is het dus alweer een, een druk programma. En ja. uh, ik denk dat uh, ja. je in half jaar nog eens terugkomt om te kijken of weer reclame komt maken voor. Uh, ik kom elke je maand. Elke, elke maand. maand? Ja. Ik kom elke maand. Ja. Oké, okay, nou dan uh, <laughs> wachten we af wat de volgende maand uh, te doen is. Ja. Uh, volgende week vrijdag 27 februari. Ja. Half wacht mag je naar binnen. Je legt een tientje neer en je hebt een topavond hey, top, met uh, Papa top uh, Luigi. Adam Spoor en Mirjam Ferrano. Ja, Nootje, prima. Bedankt voor je komst. Ik heb een uh, saxofoonmuziekje voor Adam meegenomen. <laughs> Een stukje uh, muziek. Candy Dulver was dat die uh, ook op de saxofoon toet het net als Adam. Helaas, Adam, ik had geen viool erbij voor uh, Papa Luigi, maar oké. Okay. Mooijon Bos is aangeschoven, welkom. We kwam op de Goodmorgen. fiets uh, door Goodmorgen. de regen. De regen, de regen, de regen Redelijk nat. We gaan het hebben over de erfgoedleerlijn in het Zandvoort Museum. Wat is een erfgoedleerlijn? Uh, dat is een, uh, een uh, educatieprogramma eigenlijk voor uh, uh, de leerlingen van alle Zandvoortse basisscholen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. Dat is nogal. Ja, dat ja, is inderdaad. Zelf doe ik samen met, met drie collega's, met drie vrijwilligers ook. Doen wij groep 1, groep 2. En dat thema is dan wonen in Zandvoort. Mm -hmm. Maar zo hebben alle klassen hebben een, een ander thema. Ja, want ik lees hier ook verschillende Jutten in Zandvoort, het vissersleven in Zandvoort. Uh, het uh, reddingwerk Dat gaan we ook over hebben Dat heb je uh, In padjes verdeeld Dat blijkt ja. En uiteindelijk uh, Als je dus nu naar de lagere school gaat Zou je dat acht jaar zou je dat aan mee moeten doen Kunnen doen ja. En uh, wat, wat weet je dan allemaal van Zandvoort nou, een stukje cultuur eigenlijk van, uh, van Oud-Zandvoort. Mm -hmm. En dat begint inderdaad al bij die groep 1 en dat eindigt bij de, uh, ja, de Wereldoorlog. Ja. Ja. Dus een, ja. ja, eigenlijk uh, de, om de cultuur wat mee te geven aan alle leerlingetjes tot, uh, tot 12 jaar. En die vinden dat wel leuk, denk ik Ja, okay, over het ja. algemeen wel. Ja. Ik doe natuurlijk alleen de vier, vijfjarigen, ja. wat natuurlijk heel erg ja. leuk is om te doen. Ja. Ja. Maar die zijn ook al zo enthousiast. En uh, ja, de scholen krijgen daar leskisten voor. Dus mm -hmm. die hebben dat programma dan al voorbereid. Ja, dat is... En uh, dat wordt afgesloten, ja. eigenlijk vervolgd met een bezoekje uh, naar een cultureel, cent een cultureel uh, iets in Zandvoort. Okay. En de groep 1, groep 2 is dan het Zandvoortmuseum. Ja. En in die, in die groep heb je het wonen. Ja. Uh, ja. Ga je dan nou de, naar de vissershuisjes kijken. Ja. Uh, daar heb je natuurlijk plaatjes van. Ja. En ja. wandel je dan ook door het dorp met, uh, met, met de kinderen. Ja, ja. We hebben zo'n uh, speurtocht eigenlijk uitgezet met opdrachten. Mm -hmm. oh. En uh, dan hebben wij als vrijwilligers, uh, hebben wij dan uh, euro, uh, euro's niet, maar en uh, Vijf centjes en oh, ja, ja, centjes. Ja, ja, ja. Ouderwets geld hebben wij ja. nog bij ons. En dan moeten ze opdrachten vervullen. En dan krijgen ze een centje voor in de portemonnee. Oh. Ja. En uh, wij lopen dan het hofje. Meestal, ja. en wat zandvoortse huisjes erachter. En uh, daar doen we onderweg nog een oude spelletje: schipper mag ik overvaren. En, oh, ja, echt. het is wel heel erg leuk. Hoe lang begaan? we zijn nog? Oh, dit programma, het programma. Nee, dit is voor mij het is het ook het derde jaar. Derde ik ben jaar. Er vanaf het begin ben ik er eigenlijk bij geweest. Derde jaar, vanaf 2012. November 2012. Oh, okay. ja. En uh, hoe ontvangen de scholen dat? Zijn die uh, positief daarover? Want het ja. gaat natuurlijk ook over een, uh, de cultuur van Zandvoort. Ja. En hoe, wat, wat er gebeurt in Zandvoort. Tot aan uh, wat er gebeurd is in Zandvoort. Ja, de scholen zijn er zeker enthousiast over. En uh, uh, ik dacht ook, ja, alle scholen doen mee. Ja. Alle scholen doen ja, mee? Ja. Nou, dus het dus het is een best... pittig programma, denk ja, ik wel. Zeker ja, zeker weten. Ja, en de scholen schenken er ook aandacht aan. Dat merk je ook. Als je kinderen vragen stelt, dan weten ze meestal wel uh, waar het over gaat. Dat is wel heel erg leuk, ja. Mm -hmm. Ik zie jou druk lezen in het programma. Ja, nou, ik noem het Noem het allemaal... een paar, paar dingen op. Die, nou, over de, de debatplaats architectuur. Ja, dat is eigenlijk niet de groep een groep. Die die ik groep, doe. groep of niet. Nee, dat is groep 7. En daar ja. houden eigenlijk ja. niet zoveel zicht op. Nee. Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet precies wat hij daarmee doen. Dat is ook doen. wel heel belangrijk ja, ja. Is, ja. natuurlijk ook is, wel. Ja. Als ik het zo zie, is het wel. Uh, uh, van, van een soort van speels. Ja. De, de lagere naar uh, een dat beetje serieus. serieus de op, de, ja. op de groep achter. Kijk, architectuur in Zandvoort hoef je natuurlijk niet bij uh, groep, uh, groep 3, 3 niet meer aan te komen. Nee, dat ja, moet wat speels. Dan. Wij beëindigen het ook uh, met uh, Popcast. En, en dat is een stuk over Oud-Zandvoort. Dat gaat nu, uh, Rob Bossing gaat het op film zetten, dat we het altijd kunnen afspelen. Okay. Dus dat is ook uh, heel erg leuk. En, en zijn er dan deskundigen ook die ja. daarover over die onderwerpen praten? Jullie weten er ook heel veel vanaf. Mm. Ja. Uh, of komen er ook gasten? Gastbakers? Ja, bij de scholen wel, wel. Maar bij de groep 1, groep 2 niet. Nee, nee dat, dat is allemaal niet. nog heel speels. Hoe zit dat praktisch in elkaar? Want je werkt samen met de scholen. En het gaat ook met het museum. Ja, ja. Um, wordt er bijvoorbeeld een uur les gegeven op school? En daarna uh, gaat men naar het museum? Of hoe moet ik dat nee, in combinatie zien? Nee, hun, uh, hun conciërge van de school die haalt eigenlijk een leskist op. Ja? Die staan dus op, op groepen. Dus les, in mijn geval de, de leskisten van groep 1, groep 2, die halen ze op. Uh, de, de leerkracht van die uh, desbetreffende groep die gaat uh, dan daar... Nou, mogen ze zelf invullen hoe dat in hun programma kan. Vijf, zes weken, drie weken, wat ze hun willen. Mm -hmm. Halen dat steeds aan met die kinderen. Daar zitten spulletjes in, in die kisten. Wat ook bij dat thema hoort. Ja. En dan zijn die kindjes dus al min of meer voorbereid. Ja. Mm -hmm. en, uh, en dan komen ze als afsluiting eigenlijk. Is dan een, in museum. In, in museum. Dat ja. is dan groep 1, 2. En de rest uh, gaat ook, uh, daar komt een... Uh, uh, ik heb begrepen, de wurf komt langs. En... In ieder geval, Zand voor zijn komt langs. Ja, ja, en ja. de combinatie ligt bij het milieu. Ja, ja, ja. Leuk initiatief hoor. Ja, het is een heel, heel een leuk initiatief. initiatief. Het is een initiatief hoor. van... Uh, uh, ja, het is eigenlijk tot stand gekomen met de uh, financiële steun van de provincie en de gemeente. Ja, ja. Die hebben okay. het toen opgezet. Ja. En, uh, ja, ik ja want je mag dat niet. Maar dat het, hebben uh, jullie, uh, jullie hebben dat uh, ja, ja. naar je toe getrokken om, om dat uit te voeren. Uh, uh, er, er moet uitvoering aan komen. Ja. ja, ja. Maar erfgoed is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. Het is heel belangrijk eigenlijk niet, uh, voor de, ja. voor de ja. kinderen ook ja. van Zandvoort, dat ze ja, weten dat hoe vaak over Zandvoort. Ja, vind ik heel belangrijk. En dat ze het ook weten? Ja, het wordt uitgevoerd door vrijwilligers eigenlijk. Allemaal vrijwilligers? Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ik ben samen met, uh, met Mario, uh, Mario uh, hoe heet ze vannacht dan? Van der Linden. Ja, <laughs> en Marja de Rooij en Ankie Missebeek. Ja. Okay. Ja. Nou, als je roept vrijwilligers dan, uh, dan krijg je, je eigenlijk <laughs> zo hij ah, zou diezelfde namen eruit Ja, dat is inderdaad zo. Dat is niet zo'n probleem. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Uh, nou, wij weten genoeg over de erfgoedleerlijn, denk ik. Ik wist niet dat dat al zo lang bestond. Ja, ja. Er wordt ook ja. niet zoveel rugbaarheid aangegeven. Nou, het is op school. Het is op school, ja. Het is het woord bij het Ja, Ja, ja daar heb ja, het verleden ja. was een stukje in de over gestaan. Ja, ik heb dit ja. uit het... Ja, uh, ja. ja. ja. Hey, hartstikke bedankt voor uh, de uitleg. Geen dank, ja, graag gedaan. Uh, uh, mochten we nog meer willen weten, uh, dan komen we zeker op, uh, op de lijn, om het zo maar te noemen. Prima. Uh, misschien moet ook eens een keer met, met, met, met, met iemand van de groep 8 praten zo, ja, wat, wat daarmee is, gebeurt. Lijkt me Omdat me het die hele range he? is van, van, van, van kleine kinderen ja. tot uh, groep 8 kinderen, ja. lijkt me ook mm -hmm. heel erg leuk. In ieder geval hartstikke bedankt voor de uitleg en uh, veel lijkt plezier je wel je bedankt, de komende seizoen. Ja. Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. dankjewel. Dit is een liedje voor hem die in zijn jeugd en in zijn hart socialist was. En nu is Dit muziekje uh, is speciaal voor de komende uh, gast, de voorzitter van uh, D66. Ik ben een bekommerde socialist. Ik wou dat ik er iets meer van wist. Ik wou dat ik er meer kijk op had. Op de regering en weet ik wat. Op de regering weet ik wat. Een heel hoop dingen zijn moeilijk, hoor. Daar heb ik de hersenen echt niet voor. En als ik het dan niet meer vatten kan. Dan doe ik de televisie maar aan. Dan doe ik de televisie maar aan.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 ja, als ik iets kan, dan is het dat. Ik wou dat ik er meer tijd voor had. Ik wou dat ik er meer tijd voor had. De dag is kort, maar de nacht is lang. En nou en dan word ik wel eens bang. Dan loopt de rillingen over mijn huid.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 Weet ik wat. Die komt eraan. Wie? De bekommerde socialist tegenover mij zit, Gert van Kuik. Welkom. Het was Cornelis Vreeswijk. Ja, En jij riep nog: dat het was een vreselijk rode jongen. Het was een. Uh... Volgens mij wel een hele goede socialist. Ja, ja, ja. Wat ik er zelf. ooit van gelezen Nou, ik vind hem, uh, uh, maar dat is mijn, maar ik, ik luister af en toe naar een tekst van hem en ik vind het geweldig. En hoe rood hij ook geweest zou ja, kunnen zeker, zijn. Zeker. Ja. Ik Kon goed zien. in het uh, in het kader van het rondje voorzitters uh, ben jij aan de beurt, omdat jij uh, d er bent. Dan wil ik even terug in het verleden. Je bent ook voorzitter geweest van uh, het CDA. Ja. Ja. Dat heb je goed onthouden. Ja. En uh, waarom ben je ermee gestopt dan? Nou. Laten we moeten eigenlijk anders beginnen. Waarom ben ik ermee begonnen? Ja. Dat is omdat ik destijds getrouwd was met een prominent CDA-lid. Oh ja. En toen hebben wij ons beide zeg maar, min of meer ingezet voor het CDA. En, okay. uh, dat ja. was meer op initiatief van mijn toenmalige echtgenoten. Maar CDA is een perfecte partij. Daar is helemaal niks mis mee. Maar lokaal heb ik uh, voor de verkiezingen me uh, uh, uh, lokaal georiënteerd. Nou, daar, daar wil ik even naar terug. Want het eerste onderdeel dat je uh, gestopt bent als uh, voorzitter van het CDA... Oké, okay, dat uh, loopt het af. Daarna ken ik jou als iemand die uh, partijloos wilde zijn. Ja, een beetje een klopt. soort on, onafhankelijk uh, uh, in het dorp rondlopen. En af en toe wat zeggen als je wat, uh, wat wil zeggen. Ja. Uh, waarbij je dus geen pet op hebt. En dus eigenlijk alles kan zeggen. Ja. Um, we hebben er tijdens de verkiezingen wel eens over gesproken. En uiteindelijk... Uh, uh, proefde ik dat jouw voorkeur naar uh, D66 ging. Hoe ja. ontstaat zoiets? Nou, heel simpel. Toen ik centrummanager was en voorzitter van de ondernemersvereniging vond ik dat je in die functie uh, gewoon onpartijdig moet, moet, moet zijn en ja. moet blijven ook, want je moet uh, je vrij kunnen bewegen en alles kunnen zeggen. Uh, toen dat over was, want de gemeente had besloten op een moment dat niet te continueren. En ik had zelf uh, ook al die wens geuit, want ja, ik, ik, ik vond twee jaar ook wel of drie jaar geloof ik ook wel weer al, al lang genoeg. <coughs> en voorzitter van het overzet was niet te combineren met centrummanagement, dus dat had ik al eerder opgegeven. En toen had ik plots vrije tijd en toen dacht ik ja, wat vind ik nou eigenlijk nog leuk om te doen. Ik vond de politiek wel leuk. En uh, ik... Nou, uh, daar wilde ik even naartoe. Want jij roept de politiek vind ik leuk. Je vond het helemaal niet leuk. Nee, dat, dat wou ik nog net graag uitleggen. <laughs> want als, uh, uh, jij bent medeopsteller van een brief die... Uh, na de verkiezingen openbaar gemaakt is in de Sansse Courant. Ja. Waarbij het gedrag van de heren en dames bekritiseerd werd. Ja, nou het, was een, het, was een, een, leuk. het was een harde kreet in die zin dat het ging om alle politieke partijen. Mm -hmm. ja. Het was zeker niet voor één partij bedoeld of voor één persoon bedoeld. Het, en Ik had vele medestanders, want uiteindelijk zijn er 130 mensen geweest die uh, niet allemaal onder die brief in de krant stonden, maar mij wel mailtjes hadden gestuurd. En die kwamen volgens mij van diverse gezinten, dus ook ja. van andere partijen. En toen was ik nog partijloos. En toen dacht ik, ik kan ik wel mopperen over de wijze waarop mensen politiebedrijven in Zandvoort. Maar dat is in, uh, in Horen en in Bloemendaal geloof ik niet heel veel anders. In Bloemendaal maar, is het gisteren ook weer feest geweest. Ja, daarom. Die zijn allemaal weg. Die We zijn weggelopen. Ja? Oh, dat ja. weet ik niet. Oh. Vertel zo maar eens. Ja. Maar ik wist natuurlijk van de voorgaande affaires... en bloemendame ook... In, nou, eigenlijk overal rommelt het wel op lokaal niveau. Dus dat is op zich niet zo bijzonder verzand. Maar toen dacht ik, wat kan ik nou doen... om daar enige positieve invloed op uit te oefenen? Ja, dan moet je toch zelf... ...iets ja, gaan doen ja. in die politiek. Ja. Nou, ik ben te oud om nog... Uh, en uh, ...door bepaalde handicaps ook niet meer goed in staat... ...om, uh, om in de te gaan zitten. Dat, dat ambiëer ik ook niet, dat heb ik nooit gedaan. Nou, dan meld je je <kijkt> aan. Dan ga je eerst voor de verkiezingen kijken van... Goh, ...welke partij... ...sluit het dichtst aan bij wat ik zelf ook vind. Nou, dat zijn er een paar. Want heel veel verschillen in de partijprogramma's zijn... ...en niet in die zin dat dat wereldschokkende verschillen zijn. En dan ga je ook inzoomen op mensen. En toen kwam ik in contact met Gerard Kuipers, onze wethouder. En daar was ik erg van gecharmeerd. En daar was ik erg van onder de indruk. En ik vond um, dat als je dan toch... Uh, uh, Iets, een nieuw leven wil inblazen in de politiek, dan moet je het ook doen met iemand die hier nog geen verleden heeft. En dat had Gerard niet. Ja. En ook geen, geen enkel bagage meegenomen die in zijn nadeel uitviel. Dus ik heb hem goed georiënteerd voor de verkiezingen. En toen dacht ik, nou, dat is wel een partij, of, maar ook een persoon. Dat sprak je aan. Het sprak mij ja. erg aan. Uh, niet alleen het partijprogramma, want dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Ja. Maar met name de mensen die het moeten gaan uitvoeren. Ja. Want dat maakt uiteindelijk het verschil. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Is, uh, ja. Wij hebben met z'n allen die partijprogramma's doorgelezen. En inderdaad, er zit, bij sommigen zitten er 180 graden verschillen in. Maar als je ze echt op elkaar legt, valt het allemaal bij me. Ja. Um, waarom kies je dan voor een landelijke partij en niet voor een.? een, een oh, dat is, geen, partij? Uh, is dat, uh... dat is geen. Nee, het is puur uh, geweest omdat ik hier uh, bij Goeimog Sandvoort onder andere een paar keer Gerard heb horen praten. Ik heb hem op die verkiezingsavond gehoord. En ik vond dat hij het gewoon het meest. Uh, authentiek, maar ook het minst uh, belast met het verleden overkwam. En ik denk dat Zandvoort daar behoefte aan heeft. Het is natuurlijk niet iemand die uh, uh, al twintig uh, jaar in de Zandvoortse politiek... of in de Zandvoortse raad zit. Nee, het is nee, gewoon dan een feste misschien anders gezicht. tegen ja. de dingen aan, denk ik wel. Ja, maar hij, wel, uh, hij is <tie> wel uh, heel slim. Hij heeft zich, uh, dat blijkt ook, hij heeft zich het wethouderschap heel snel eigen gemaakt. En ik vind dat hij het sowieso ook nu heel erg goed doet... Vind je het niet zonder dat hij wethouder geworden is? Wat had hij dan moeten worden? Raadslid. Uh, in het kader van, ja, nou, misschien was dat wel de bedoeling geweest. Want ik geloof dat het voorgaande bestuur toch wel een beetje geschrokken was van het succes. Dat hadden ze niet helemaal verwacht. Mm -hmm. En van Gerard Kuipers heeft er ook even over moeten nadenken om de wethouderpositie in te nemen. Het was niet als vanzelf, zeg maar. Dus misschien, ja, buiten hoeveel goede wethouderskandidaten kan een partij leveren, dat is kennelijk ja. erg moeilijk. En Gerard was uitgesproken een, go een, go een goede kandidaat voor die uh, functie. Het okay. is gewoon een baan, hè? een fulltime baan. Ja, hij he? moet zijn, ja, ja. zijn eigen baan moet hij daarvoor opgeven. Ja, om, ja. uh, en dan moet je inderdaad wel wat in huis hebben. Want als dat ja. misgaat, dan uh, heb je ineens geen baan meer. Nee, precies. Ja. En uh, heel, heel gauw terug naar je oude baan is ook niet zo makkelijk. Nee. <coughs> um, Jij haalde net aan dat het hier en daar wat rommelde. En het rommelt nog steeds. Um, voordat jij voorzitter werd, rommelde het ook binnen het D66. Um, is dat ook een aanleiding geweest om daar eens uh, aan te gaan schudden? Nee, want ik, ik, ik weet niet welke rommel jij bedoelt. Uh, uh, een plan wat door de vorige voorzitter van het D66 uh, gemaakt is over de watertoren. Daar is nogal wat rumo oh, rumoer in de raad over geweest. Uiteindelijk is dat allemaal met de schis eraf gelopen. Maar ja. Ja, nou dat is vaak interessant voor de politiek uh, en ik hoop dat ik daar enige invloed uh, positief uh, dan uh, kan uh, inbrengen. Die pieken wil je eruit halen. Nou, dat, dat, er wordt iets geponeerd wat niet klopt. Daar begint het mee. Want uh, van een meter van uh, uh, wist ik een beetje hoe het zat en het zat in ieder geval niet zo. Als dat er gesuggereerd werd. En uh, dan blaas je het op. Ook via Facebook uh, uh, ja. wordt nog wel eens uh, gesproken over aannames. En, en ook mijn naam is daarin een paar keer voorgekomen. En dat zijn dan aannames, veronderstellingen, met de erachter. Je kent de journalistiek ja. van de privé wel. Van uh, is Katjes Vuurman weer alleen? Vraagteken. En dan blijkt dat niet zo te zijn. Maar het, <lacht> het, het, het, de, de ellende is gezaaid. Ja. En dat is ja. hier ook. En in dit geval was het ook zo. Ja. Dat was in dit geval uh, aantoonbaar in een aantal gevallen ook zo. En Het meest prangende voorbeeld was wel de schijn van belangenverstrenging die zou bestaan omtrent de benoeming van Pascal Spijkerman. Nou, daar ben ik echt boos om geworden, want als je weet hoe zuiver dat gegaan is, dan kun je daar eigenlijk alleen maar respect voor, af, uh, voor opbrengen. Nou, dat is ge ge gecorrigeerd en mm. ik zie uh, mezelf ook in die zin wel een taak als bestuur, uh, als medebestuurslid, om in ieder geval die politiek, je kunt het niet met elkaar eens zijn... Je mag met elkaar van mening verschillen. Doe het open en doe het op basis van argumenten. Niet op basis van veronderstellingen, aannames of wat dan ook. Nou, Daar heb uh, ik een, eigenlijk een ontzettende hekel aan. Die, uh, die aannames die worden dan uh, uh, zo op uh, Facebook uh, gedeponeerd. Ik weet dat jij niet uh, de Facebooker bent die, uh, die de rest is. Maar wij krijgen af en toe wel eens een hint van lees dat berichtje is. En ja. dat doe jij dan ook? Ja. Dan, dan schrik je gewoon van allerlei reacties. Maar ook van mensen die in de politiek zitten. Ja, ik vind met name mensen Zouden die zich die... terug moeten houden? Nou, ik vind het als je raadslid bent of schaduwraadslid of, of, of maar wethouder, dat komt gelukkig niet voor. Nee. Dan heb je een ontzettend podium om je gram kwijt te raken. Dat is in de, in de raadzaal. En dat is in onderling overleg met je mederaadsleden. En dat is niet Facebook. Want Facebook is een open medium waarop uh, iedereen uh, kan reageren. Het lijkt allemaal heel goed. Maar ja. het, is, het zijn meestal dezelfde mensen die de gaaien ja. uh, slecht nieuws verkoopt veel beter dan goed nieuws. Dus als er gesuggereerd wordt dat Van, dat Van Kuik uh, uh, uh, zeg maar heeft, <laughs> is dat zo met een vraagteken, dan pakt iedereen dat op. Dan krijg twintig commentaren eronder. Ja, en, en, en dan denk ik, dat is dus niet de manier. Dan kom naar mij toe en vraag hoe het zit en dan komen we daarna in de openbaarheid of wat dan ook. Ik ben er niet voor dat we dingen onder de tafelkleed uh, verdoezelen, Integendeel, Maar gebruik het podium wat daarvoor bestemd is. Ja. Nou ja, als, als uh, raadslid heb je dat podium. Uh, wat mij verbaast, en dat verbaast jou ook, zijn die twintig andere commentaren. Nou, dat zijn de. Ik heb inmiddels uh, aardig door uh, hoe dat in elkaar steekt. Hmm. Dat zijn dan toch uh, de, de, vaak meelopers. Soms zijn dat mensen die uh, op een of andere manier uh, lekker willen uh, rellen. <kijst> dus een, een, een, een stelling poneren en. Uh, en, dan en, wachten wat, uh, en dan wachten wat er gebeurt. En dan is er weer een rel. Maar de rellen die er zijn geweest, of de kleine relletjes. Dat zijn allemaal op basis van uh, aannames en Facebook-verhalen. En uh, niet gestaafd door feiten. Uh, dus allemaal, uh, Maar het schaadt wel de politiek. Nou, dat wil ik maar zeggen. Uh, uit dat soort dingen halen we geen winst. Nee, we halen met z'n allen uh, zijn we dan zelf onze eigen politiek aan het uh, omlaag halen. En dat zouden we eigenlijk niet moeten. Je, je moet met z'n allen maar één ding doen. en Dat is zandvoort beter maken. Ja. En dat zeggen we met z'n allen wel. Maar vervolgens doen we dan net even iets anders. Ja, dat is ook een stelling. We willen wel, maar we doen het niet. Maar waar, wat kun je er tegen doen? Nou, om te beginnen uh, vind ik dat als je elkaar beter kent, ook uh, dat hoeft niet altijd een voordeel te zijn natuurlijk. Maar ik vind als je elkaar beter begrijpt en beter kent, dan kun je ook beter politiek voeren, denk ik. Je moet begrip hebben en respect hebben respect, voor elkaar. Respect vooral, ja. En ik heb in principe voor iedereen inderdaad respect. Ik ben het lang niet met iedereen eens. En dat kan ik ook wel zeggen. Maar... De mensen die er zitten, dit zijn, het is een hondenbaan om te beginnen, een raadslid. Ik maak het nu een beetje mee en voor die vergoeding hoef je het echt niet te doen. En de, nee, ook dat zijn een soort vrijwilligers natuurlijk. Het, nou ja, mensen zakken, dan hoor je van zakken, maar ze krijgen 581 euro per maand bruto. En misschien zie ze dat ja. half nachts. En nou, ik, en, en soms, dat zijn echt werkweken als ja. ik dat zo zie. En als je het ja. goed wil doen, je kunt het natuurlijk ook niet goed doen, maar gelukkig doen onze fractieleden het allemaal heel goed en integen. Dan ben je daar gewoon dagen mee bezig. Uh, dus het is niet uit het soort van, uh, denk ik wel, het, het is wel vanuit het idee van we willen echt iets positiefs doen voor de gemeente. En dan moeten we koesteren. Dat die mensen er nog zijn. Nu nou, zeker. nou, dat, dat ja. zeker. Uh, um, we hebben een tijdje geleden gehad over... Uh, het gaat niet meer over het dorp. Het gaat over partijbelang en privébelang. Ja. Uh, hoe, hoe willen jullie als D66 daar wat mee? Nou ja, Alleen was... maar door in tegen te blijven. Die, nou, is een makkelijke zin natuurlijk. Nou ja, uh, om te beginnen uh, proberen we als bestuur... Uh, we zijn net begonnen eigenlijk... Uh, maar samen met de fractie te kijken hoe we dat kunnen beïnvloeden. Maar dat, dat begint al tijdens de raadsvergaderingen. Om toch proberen bepaalde normen en waarden uh, te hanteren. Maar ik moet zeggen, de, op, op een of andere manier zie ik de laatste tijd er toch al wat verbetering in. Dus dat is keurig, denk ik. En gewoon onszelf zijn en uh, de, duidelijk maken dat we echt uh, standvoedse zaken willen oplossen. En daar hebben we een hele goede... Een goede fractie voor en, en een hele goede wethouder. Dus dat geeft wel ja. vertrouwen. Ik denk als je die... dat ook uitstraalt, dat dat naar andere partijen dan ook. Ik hoop het. Ja. Dat maar het is, het is niet zo dat ik moet zeggen, de meeste, niet. Uh, in het algemeen, alle mensen die in de raad zitten, zijn van hele goede wil en hele goede doen. En daar uh, ben ik van overtuigd. Want anders, ja, je doet het niet voor je, alleen maar voor je plezier. Nee, het is je inderdaad. Doet het voor een, de bewoners, uh, een, toch? Uh, toch? In principe zou je het voor, voor zandvoort moeten doen en dat is ook de, het idee. En ik denk ook wel dat de mensen die daarin zitten dat doen. Ja. En daarom verbaast het me wel eens dat, uh, dat die bossingen er zijn. Ja, Want ja. eigenlijk willen we met z'n allen dat hier wat, wat dat moois fijn, gebeurt. En, maar, ja. Net wat jij zegt. Je kan van mening verschillen, maar uiteindelijk moeten we toch ergens naartoe. Ja. De toekomst van D66. Nou ja, we zijn uh, een, uh, een lokale partij... En landelijk. Uh, en landelijk? En landelijk. En uh, de vorige verkiezingsuitslag was natuurlijk fantastisch voor D66. En wat me dan toch een beetje stoort, en misschien ten onrechte... ...is dat er wordt gezegd dat wij dat dan hebben verdiend op basis van de landelijke politiek. Nou, Misschien zit daar wel een kern van waarheid in, dat zou kunnen. Maar we willen proberen bij de volgende verkiezing in ieder geval op eigen kracht succesvol te zijn. Mm -hmm. En dat kan door, een goed, een goed fractie, uh, uh, door goede fractieleden en door een goede wethouder. En daaromheen, en dat zijn we als D66 misschien nog wel eens vergeten, uh, duidelijk te maken aan de kiezers en de potentiële kiezers uh, wat we eigenlijk willen en wie we zijn en wat we doen. Dus we hebben een communicatieplan opgesteld voor de komende drie jaar. En daar zijn een aantal uh, uh, dingen in vastgelegd. Bijvoorbeeld uh, onze aanwezigheid in het dorp. Het weer oppakken van het gebruik van inderdaad, Facebook en Twitter en dat soort dingen. Maar ook het uh, structureel organiseren van onze ledenvergaderingen. Van uh, vragen om de mening van de leden. Ja. Uh, we hebben nu onze eerste. ALV op 5 maart hier in Hotel Hoogland. Dat is vrij snel naar de laatste ALV. Maar die was in december. Maar die was dan wel weer heel erg laat in 2013. Oh ja, of 2014. Wat je gebruikt als er een nieuwe voorzitter is, dat er ja, even dat gesproken er wordt met de ja. leden. Ja, nou, maar we willen ook frequent uh, Minstens twee keer per jaar ALV. En tussendoor onze leden vragen van om hun mening Om bepaalde ja, dingen. Betrokkenheid. Van... Ja, we, we ja. moeten zichtbaarder worden in het dorp. Dat is eigenlijk de, het uitgangspunt. Is, is dat eigenlijk. Uh, um... Ja, dan moet ik dat zeggen. Uh, we komen één keer per jaar met posters en flyers. en dan ja. hoor je ons vier jaar niet meer. Nee, nou, dat, dat... idee heb ik ook nog wel ja, eens. Ja, ja. Dat stoort mij dus ook mateloos. En dan heb ik ook gezegd: als ik <laughs> iets doe, dan moeten we. één nou, voorbeeld: 15 mei dan uh, is de jaarmarkt. Ja. En dan kan ik dan ook wel zeggen. Dan gaan wij daar ook staan met een caravan. We moeten nog even kijken. met welke hoedanigheid we dat gaan doen. Maar dan vragen we ook aan iedereen. Om, we poneren een stelling en we willen dan de mening weten. Uh, we willen ook vaak gewoon echt het dorp in. Nou, onze, onze netwerken van alle fractieleden en bestuursleden... omvatten zo'n beetje heel zandvoort. Dus uh, mogelijkheden genoeg om ons te presenteren. Dat gaan we wat actiever aanpakken. Ja, dan um, kom toch toch terug even op, op verkiezingen landelijk. Hè? Want uh, binnenkort staan de, de, de, de, de statenverkiezingen... Ja? Uh, ja. Wat vind je ervan dat men dat uh, uh, naar het landelijke trekt? Want tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uh, waren er allerlei debatten van landelijke politici. Ja. Terwijl het over gemeentelijke belangen ging. En ik ja. proef dat nu weer een beetje. Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet alleen dat, dat, dat, dat wij aandacht moeten gaan besteden aan uh, de provinciale stadeleden. Maar ja, het, het, het, het leeft niet heel echt zeg maar, bij de kiezer. Dat komt ook omdat de provincies natuurlijk ja, toch loggen uh, vaak Bureaucratisch. als bureaucratische... Uh, maar goed, wel heel belangrijk. En dat beseft, dat, dat, dat hebben we onlangs gemerkt toen de Eerste Kamer allerlei dingen afschoot die in de Tweede Kamer uh, ja. werden voorgesteld. Ja. en. Uh, het gaat nu juist om de samenstelling van de, Tweede, van de eerste kamer en die hebben dus wel wezenlijk uh, invloed op de politieke besluitvorming. Dus het is wel een belangrijke verkiezing, maar het wordt niet goed genoeg onder het voetlicht gebracht. Maar in het algemeen hebben verkiezingen natuurlijk uh, te maken met een talende belangstelling. Ja, uh, ja dat, dat is ook duidelijk. De ja, ja, ja, ook de dat de is, de de landelijke verkiezingen. Landelijk, ja. Ja. Nou ja, vandaar dat. Uh, Misschien die landelijke invloed erbij gekomen is. Ik, ik, persoonlijk vind ik dat niet handig, maar oké. Okay. Het gaat over dorpsbelang. Het gaat over lokaal. Het gaat over de de dorps. Vrouwen, moet je bezig zijn. Ja. En we hebben het geluk dat we als, als d 66 natuurlijk gebruik kunnen maken van een apparaat. Op het gebied van flyers en posters en ondersteuning. Dat is natuurlijk het grote voordeel. Ja. Maar we voeren hier onze eigen lokale politiek. Ja. Ja. Um, lokale politiek, um, hoe gaan jullie uh, je, je, je fractie verder inrichten? Je hebt nu. Uh, de jeugd, zal ik maar zeggen. Komt er nu in, die zit erin. Ja. Vind jij dat, dat verjongd moet worden? De politiek is antwoord. Nou, niet per se verjongd. Maar uh, dat is natuurlijk. Uh, het mag wel. Iets jonger dan ik, zeg maar. Maar dus, dat, uh... nou, dat heb je al uitgelegd. Nou, ja. Dat ga je ook niet in de naam. <laughs> en dat, dat is ook zeker het streven over drie jaar. Uh, maar het hoeft niet per se jonger of jong te zijn. Want het gaat om kwaliteit. Kijk, Gerard is 40 geloof ik. Dat vind ik ook jong. Maar die doet voor de eerste keer mee. Maar doet voor de eerste keer mee, maar is wel jong, met veertig, en heeft toch ook een behoorlijke rugzak met zich mee aan ervaring uit het leven. En inderdaad hebben we nu uh, mensen zitten die, uh, ja, waarvan ik hoop wel dat het de bedoeling is dat die door kunnen stromen zometeen uh, over de, uh, volgende, bij de volgende verkiezingen. Maar we zoeken dus heel erg naar uh, uh, nieuwe leden, niet zozeer. Om hun financiële bijdrage. Maar ook omdat we een zo breed mogelijk uh, kader willen hebben. Waaruit we zo kunnen putten. Want als we zo meteen twee of drie wethouders moeten leveren. Dan moeten we natuurlijk wel ja, mensen wel hebben weven, daarvoor. Ja. En Zij die glimlachend. Je zou er geen drie willen hebben hoor. Ambitie moet je hebben. Ja. Um, het is natuurlijk ook zo als jij leden hebt. Dan hoor je wat er in het dorp gebeurt. Ja. Precies wat, jij, wat jouw drijfveer was. Je moet niet zeuren, maar dan moet je er, wat, moet je er ook, ook wat aan doen. Ja. Mis je dat? Nou, nu voor wat betreft de ondernemers. Ja. Nou, ik heb in de tijd dat ik uh, centrummanager was en voorzitter van OVZ, heb ik toch wel een aantal projecten voor elkaar gekregen. Uh, waaronder ik altijd nog heel erg trots ben op de ijslaan en op de feestverlichting. Maar er ja. moet veel meer gebeuren met ondernemers Zandvoort. En daar ben ik niet toe bij machten. Er moet echt heel veel gebeuren. En daarom ben ik wel blij dat je horeca retailvisie nu uh, eindelijk uh, tot uitvoer wordt gebracht. En er moeten hele harde keuzes gemaakt worden, denk ik. wat Anders... Gaat de politiek daarin in, in kiezen? Of nou, samenspel met ondernemers? Ik denk dat de politiek kaders moet gaan uh, scheppen. Mm -hmm. En dat in overleg met de ondernemers. Maar die krijg je toch nooit één kant op. Dus er zal een keer een Salomons oordeel genomen moeten worden. Waarbij er ongetwijfeld ook ondernemers niet blij zullen zijn... Maar ja, anders kom je, gaat het nooit goed komen, denk ik. En met wat, gaat dat dan, wat, wat houdt dat in dan, denk je? Nou ja, de gemeente kan niet zo heel veel doen, maar met bestemmingsplannen uh, aanwijzen. En het opknappen van de entree. En, maar ook bijvoorbeeld het, het, het faciliteren in het centrum van uh, voorzieningen. Ja. Ja. Er is een hoop te doen door de gemeente. Maar het kost allemaal geld. Ja. En als er één ding nou niet is in het dorp... Dat is geld, geen geld. Dan is het geld. Ja. Er moet ergens een pot geld gevonden worden, ja. geloof ik. Nou, een miljardair die even uh, 100 miljoen in Zandvoort wil stoppen, dat zou ideaal zijn. Sponsors. Ja, sponsors. ja nou, sponsors. Gelijk gaat bij mij, uh, als je het over geld hebt, dat lampje over het nieuwe museum branden. Daar hoor ik ook niet veel meer van. Maar dat ging ook over heel veel ja, geld, geloof ik. Ook, ja. Maar goed, d um, D66. Uh, uh, de lokale partij die gaat zich uh, onder jouw leiding verder bekwamen. We hebben meer bestuursleden, dus doet het absoluut niet ja. alleen. Hè? Uh, nou ja, dat, dat klopt. Je moet het samen doen. Maar ja. Ook uh, we doen het samen hoor ik ze vaak in Zandvoort. Ja. Ja. Maar mag ik nog even ja. één ding opmerken voordat we afsluiten? Want er kwam een persbericht van het CDA uh, gisteren naar buiten. Lokaal Waaruit... of landelijk? Nee, lokaal. Okay. Waaruit zou blijken dat uh, CDA als enige een kandidaat heeft voor de water in de vorm van Jan Beelen. Okay. Nou, heeft D66 dat ook? Dus dat moeten we dan nog wat beter hey. gaan communiceren. Maar we hebben Michel, uh, Michel Hermsen, die zich ook kandidaat gesteld heeft. En daar gaan we binnenkort ook wel wat meer naar buiten mee komen. Maar ik wou nu dan toch maar even gezegd hebben... dat wij ook meedoen met de waterschapsverkiezingen. Ja, hij uh, is uitgenodigd. Dan ja. uh, spreken ja, okay. wij meneer Hermsen in het kader van uh, de provinciale statusverkiezing. Zo Zo is dat. <laughs> Zo is dat. Gert van Kuik, hartelijk dank ja. voor de uitleg. Uh, nou, we spreken elkaar zeker. Want je zit in de redactie van Goedemorgen Zandvoort. Oh. En daar kom je ook I niet op. <laughs> ik doe voor de redactie van Goedemorgen Zandvoort... even voor de kritische luisteraars. <laughs> voor de politiek uh, partij. Uh, niet... Uh, ik heb Gerrie Rutte tegenover me zitten. Dat is de eind die, die beslist uh, wat, er, wat er altijd niet gebeurt. En ik heb dan... Toch de gekke neiging om juist niet in eerste instantie mensen van D66 uit te laten nodigen. Maar om iedereen de mond te snoeren. Juist eerst de andere partijen ook, zeker. En buiten dat, als Gerrit het niet goed vindt, dan gebeurt het gewoon niet. Dus... Oké, okay, um, hartelijk het over het interview. We gaan naar het nieuws. Ja. 5. En in de eten op 106.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS Niet.